4 uur, Renate Evaks met het NOS Journaal.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 radio op de verkeerde frequentie had afgesteld. Bij een gevangenisopstand in het zuiden van Engeland... is grote schade aangericht aan de gebouwen. De gedetineerde vernielde ramen en stichten brandjes. Daardoor zijn zes celblokken, een paar ontspanningsruimtes... en de postkamer in vlammen opgegaan.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 Buiten roken. Sinds twee jaar roken wij zelf niet meer binnen en het is gewoon veel fijner. Ja, ik vind buiten roken, omdat ik zelf heel veel last, van ik ben zelf roken, maar ik heb zelf heel veel last van uh, als er binnen gerookt wordt. Ja, binnen en buiten zou ik dan zeggen. Zelf ben ik geen roker, maar voor de anderen lijkt het wel gezelliger als je dan binnen kan roken en dan ja, in de zomermaanden dan weer buiten. Uh, ik hoop dat we buiten blijven roken. Dat hoop ik. Ja, mijn voorkeur gaat uit naar buiten. Ik rook zelf niet. En ik moet zeggen dat ik het heel prettig vind dat er, uh, dat er niet binnen gerookt wordt. Ik vind buiten, want het kleer gaat zo stinken. En het blijft in mijn haar hangen. En dat uh, vind ik helemaal niks. Nee. Dus doe maar gewoon buiten. Binnenruiken kan niet. Nee, kan echt niet. Nee, het stinkt. Goedemorgen. Het is bijna vier minuten over vier. Het is 2011 en het is 2 januari. Uh, Gelukkig in de tuk, zeggen wij dan in Twente. Bij deze allemaal beste wensen voor het nieuwe jaar. Hebben we dat gezegd, ga ik het ook niet meer doen. Ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Nu al. Uh, dit is de allereerste 4-7 van het nieuwe jaar. Seizoen 2, aflevering 1. En we hebben tien nieuwe redactieleden. Ik denk dat het nog nooit een programma gelukt is om het nieuw jaar te beginnen met tien nieuwe redactieleden. Dat zijn de mensen van BNN University. Uh, als je gaat naar de website bnnuniversity.nl, dan, uh, dan uh, zie je ze allemaal staan en dan lees je ook wat ze allemaal gemaakt hebben. En zij gaan dit programma maken vanaf nu. 4-7 wordt gemaakt door BNN University en dus hoor je ook de aankomende ja, weken Alleen maar mooie reportages van die, uh, van die BNN University Vöten. Uh, Zometeen bijvoorbeeld uh, is Anouk naar uh, een showcore gegaan. Die wilde namelijk een Glee-ervaring hebben. Nu vraag je je misschien af, wat is dat, een Glee-ervaring? Nou, dat is een, een programma. Glee is een programma. En daarin uh, uh, wordt, uh, ja, wordt heel veel gezongen en gedanst en zo. En Anouk wilde per se zo'n Glee-ervaring hebben... Oh, nou, of dat gelukt is, dat, dat hoor je zo meteen. Guus die wilde zich laten ontgroenen, want het heet nou eenmaal BNN University. Bij BNN doen we niet echt aan ontgroenen, daar hebben we eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ja, Guus die wilde dat per se doen, dus toen dachten we, nou uh, ga je toch lekker laten ontgroenen. Dus die uh, heeft zich onder handen laten door, uh, nemen door twee, uh, door twee dames uit Amsterdam. En die hebben hem ontgroend. Hoe dat gegaan is hoor je ook later in dit programma. En we gaan natuurlijk praten met jou. Want... Ik ben heel benieuwd of jij je wel eens hebt verslapen. Er is namelijk iets aan de hand met de iPhone. Als je zo'n ding hebt en uh, je zet hem om, uh, om wakker te worden, je zet de wekker... dan heb je gisteren en vandaag een probleem. Er is namelijk een soort bug ontstaan in de iPhone. Hij gaat namelijk niet meer af. Ik heb geen idee hoe het komt en ik weet niet of ze bij Apple weten hoe het komt... maar het schijnt te zijn opgelost en het schijnt morgen weer opgelost te zijn. Dus als je morgen weer aan het werk moet, dan kun je met een gerust hart je iPhone zetten. Maar ja, als je hem gezet hebt vandaag en je bent nu aan het slapen... dan hoor je er niet, maar dan heb je wel een probleem. En als je hem nog wilt gaan zetten, dan stel ik voor dat je even je wekkerradio ernaast zet... want anders word je namelijk nou niet wakker. En toen zaten wij te denken, heb jij leuke verslaapverhalen? Heb je wel eens goed verslapen dat je een sollicitatiegesprek had en dat je gewoon echt niet wakker werd... en een, een, misschien wel gewoon om 12 uur wakker werd. Gewoon midden op de dag en dat je dacht... shit, dit is echt het slechtste wat ik ooit heb gedaan. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Heb je wel eens een keertje goed verslapen? En hoe heb je het opgelost? Heb je een excuus gebeld? Of, uh, of gebeld met een excuus? Of dacht je van, nou weet je wat, ik laat gewoon een hele dag niks van me horen... en dan komt het misschien wel goed? 0800-1121, of jij je wel eens hebt verslapen? Ik versliep me vroeger altijd heel vaak, het was echt... Uh, en vooral toen ik nog studeerde in Groningen... of in Groningen, in, oh, ik kom dan bij Groningen. Oh, ik zie hier Groningen op mijn schermpje staan. In Zwolle heb ik gestudeerd, niet in Groningen. En, eh, eh, maar ik heb daar niet zo over van meegekregen. Vandaar dat ik misschien op Groningen zei. Want ik versliep me echt regelmatig. En eh, behoorlijk vaak bij tentamens en dat soort belangrijke dingen... Zat ik altijd, was ik altijd te laat gewoon. En ik zette wel de wekker, maar ik ben aan zo'n snoezen. Dus dan zet ik hem om, eh, nou zeg, 8 uur. En dan denk ik, na nog vijf minuten lang en druk op snoes. En dan nog vijf minuten lang en druk op snoes. En dan nog vijf minuten lang een druk op snoes. En uiteindelijk ben je gewoon zo 2,5 uur aan het snoezen. Dat kan ik heel lang volhouden. En uh, nou, dan verslaap ik me gewoon. En op een gegeven moment snoept dat ding niet meer. Want dan denkt de telefoon ook nou de groeten. Dus uh, ja, dan uh, versliep ik me altijd. Nou ja, als jij dat, verhaal, dat soort verhalen ook hebt. Laat het maar weten. 0800-121. 0800-121. Goeie verslaapverhalen. Ik ben heel benieuwd.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 Kwam dit liedje op de radio. En toen dacht ik: wat een leuke plaat. Wie is dat? Nou, het is Ben Lee met Catch My Disease. We gaan het zo meteen hebben over verslapen. Heb jij wel eens verslapen? 0801121 en hoe dat ging en zo. Nou, we beginnen even bij Barbara. Barbara, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, jou bellen we niet omdat jij je hebt verslapen of meer van dat soort verhalen, maar jij bent paragnost. Ja, en ik verslaap me ook heel vaak. <laughs> is dat zo, ja? Je verslaap je vaak? Ja. Hoe, hoe, maar maar je, hoe, hoe gaat het dan? Waarom verslaap je je zo vaak? Um, ja, misschien gewoon te laat naar bed gaan. Ja, <laughs> dat is het, hè. Het is altijd hetzelfde gelazig eigenlijk. Ja. ja. Jij, bent, jij bent paragnost en, en medium. Wat, wat betekent dat? Wat kan je allemaal? Uh, nou, Ik kan, zeg maar, uh, contact leggen met de overledenen. Ja. En ik kan in het uh, verleden kijken in het nu en in de toekomst. Ah, en hoe lang kun je dat al? Uh, ja, eigenlijk zo lang als ik uh, me kan herinneren. Uh, hoe, hoe ging dat dan op het begin? Want de, de, de, de, kom je dan op een gegeven moment achter van... hé, hey, dit, dit wist ik al? Of hoe werkt dat? Uh, dat ging voornamelijk om um, situaties aanvoelen, energie aanvoelen. Um, bijvoorbeeld uh, als je klein bent en je zit in de klas... dat je al dingen aanvoelt. Uh -huh. uh, van andere kinderen of van, van de juf... En dan, ja, ik dacht gewoon dat iedereen dat kon eigenlijk. Dat ja, iedereen ja. dat voelde, ja. Je had niet het idee dat het bijzonder was? Nee. En, en hoe, wanneer kwam je erachter van... hé, hey, dit is wel wat, uh, wat, wat vreemder dan wat andere mensen kunnen? Ja, toen ik iets ouder werd. Toen ja. ik dus uh, dat andere mensen zeiden van... nou, ik zie helemaal niemand daar in de hoek staan. Ah, en wat zag jij dan in de hoek staan? Een meneer of zo? Ja, of, of kindjes die aan het meespelen waren. In, Getver... in de zaal... Nee, dat was niet Get hoor. Nee, dat was eigenlijk wel heel mooi, maar dan... Uh... En daar praat ik gewoon mee, dus dan word je ook heel snel als raar gezien natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Want, dan, dan, dan, want voor mij lijkt het dan alsof je in jezelf aan het babbelen bent. Ja, alsof je niet helemaal... Uh... <laughs> nee. <laughs> maar, maar is het dan hetzelfde als uh, bij, de, bij de film The Sixth Sense, hè? Die, die, die film kennen mensen misschien wel, dat er dan mensen zijn die zijn overleden en hebben zelf niet door dat ze zijn overleden? Nee, dat, dat kom ik gelukkig echt maar sporadisch tegen, want dat is heel naar. Mm -hmm. Dus die film is inderdaad, ja, logisch, Hollywood wel overtrokken. Ja. Maar je kunt het wel enigszins daarmee vergelijken, ja. Oké, okay, oké. Okay. Dus ze hebben wel uh, zich laten inspireren uh, uh, over hoe, van, van hoe het echt is. Ja, absoluut. absoluut ja. Ja. Nu, nu we jou, bellen we jou niet voor niets. Um, want we hebben jou gevraagd om heel even je licht te laten schijnen uh, op het nieuwe jaar, op 2011. Ja. Wordt, wordt dat veel gevraagd aan jou om, te, om voorspellingen te doen? Uh, ja, best wel. Ja? En, en wie, uh, wie vraagt dat dan allemaal? Nou, vorig jaar was het um, Weekblad Vriendin. Ja. En dat ging voornamelijk over de um, WK-voetbal. Ja. En uh, ja, meestal uh, bladen, inderdaad. En wat had je voorspeld bij het WK voetbal? Ja, Spanje. <laughs> dat, dat wij de finale zouden spelen tegen Spanje? Nee, niet dat wij de finale zouden ah. spelen. Maar ik had uh, wel heel sterk doorgekregen dat Spanje zou winnen. Ja, ja precies. Ja. En hoe gaat het dan? Wow. Hoe, hoe gaat het dan, dan uh, dat het dan niet altijd helemaal klopt? Maar uh, dat het dan. Uh, uh, delen wel kloppen. Is er dan een soort van storing? Uh, hoe werkt dat? Ja, dat, dat ligt echt zeg maar, aan, aan de paragnos zelf. Okay. Omdat het wordt gewoon prima doorgegeven. Maar het is soms heel moeilijk om het goed te horen. Of dat je eigen, je eigen ego ertussen zit. Dat kan ook. Oké. Okay. Ja, ja dan, dan, dan belemmer je jezelf eigenlijk uh, op ja. een of andere manier. Ja, Oké. Okay. We, we hebben jou even gevraagd om heel even na te denken over, over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld de economie. Hè. We zitten in, in, in, in, een, in een goede crisis... Oh, uh, dat is echt waar. Nou ja, behoorlijk hè? <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, uh, Hoe gaat het daarmee in 2011? Gaan we eruit of, uh, of uh, valt het allemaal mee? Of valt het juist heel erg tegen? Uh, nou, qua Nederland uh, blijft het voor mijn gevoel hetzelfde. En ik heb het gevoel dat de huizenmarkt in Nederland dan aan het eind van het jaar ietsjes beter gaat. Oké. Okay. En welke, welke mensen zeggen, uh, hoe, hoe werkt dit dan? Want is, ik kan me ja. niet voorstellen dat er een, een overleden makelaar is die jou, tegen jou gaat zeggen, nou zo en zo gaat het met de huizenmarkt lopen. Je weet maar nooit. Ja, het zou uh, nee, Ik kunnen. ga dan ja. zeg maar invoelen en dan zie ik zeg maar, uh, ik kijk dan boven op Nederland. Ja. En dan ga ik voelen, dus ik krijg het gevoel doordat dat, het gewoon hetzelfde blijft. En dan zie ik echt aan het eind van het jaar ja iets. Dat het iets beter wordt. Oké. Okay. En zijn die de, de, de, de ja de, de geest of de, de, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, maar zeggen die dan niet van joh, dit soort fitiele zaken, dit soort aardse zaken, daar willen wij ons helemaal niet mee bemoeien? Nee hoor, maar dit niet. Wel bijvoorbeeld als jij tegen mij zegt... goh, welke kleur nagellak wordt in in 2011, ja, dan houden precies. ze hun mond dicht. Ja. ja, daar hebben ze geen zin in dat gehouden. Dat <laughs> vinden ze net iets te veel. En kon je dan vroeger ook toen jij, want dat zal je ook ongetwijfeld veel krijgen... dat je, dat je ook je, je examens alvast wist of, of de loterijnummers of, of dat soort dingen... dat kan ook eigenlijk niet. Ik heb het wel eens geprobeerd hoor. <laughs> ja, zou ik ook maar doen. <laughs> ja, ik denk, je weet maar nooit, dat ja. het lukt inderdaad niet. Nee, want dan denken ze, Joh, dan ga, ik ga je er niet bij helpen, want uh, andere mensen moeten net zoveel kansen hebben of zoiets. Precies, ja. ja. ja. Dus, maar het, het gaat dus wel wat beter aan het einde van het jaar, begrijp ik, met de economie. Nou, met de huizenmarkt. Oké. Okay. De, de economie blijft lange tijd zoals die nu is. Ja, er zit niet een... een, een uh, ja, dat, in ja dat het een keer wat beter wordt of zo, of dat er toch minder mensen werkloos worden dan, dan, dan we nu allemaal verwachten? Nee, ik zie het echt doorkabbelen de komende jaren. Hmm. Jammer, jammer. Ja. En dan uh, ook belangrijk, het klimaat. Uh, we, we, ja, we zitten nu met, uh, met heel veel ijs en, uh, en sneeuw en weet ik veel wat allemaal. Ja. Uh, maar toch is er een opwarming van de aarde. Hoe gaat het met, uh, met het klimaat in, in 2011? Nou, ik heb, het klinkt misschien raar en ik, ik vind het ook zelf vrij uh, ja, bizar eigenlijk. Maar ik heb het gevoel dat, dat de aarde kouder gaat worden. Oh. En, dat, uh, ja, en dat we ook voor mijn gevoel ook steeds uh, zwaardere winters gaan krijgen. Ja. En nou had ik ook op internet laatst gezien dat, dat ze ook in de gaten hebben dat er iets met de zon aan de hand is. Mm -hmm. En volgens mij staat het wel in verband daarmee. Ja, ja, dus die, die, dat, dat waren die, die zonnevlekken die uitgingen of zo. Was het. Ik weet niet meer precies hoe dat was. Ja, nou, ik kan er ook haast niks over vinden. Dat vind ik wel bizar. Ja, ja. ja. ja. Dus het wordt niet warmer, maar kouder. Maar zou dat dan ja. ook betekenen dat we in 2011 een Elftedentocht krijgen? Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Ja? ja. Dat zou mooi zijn een keer. Ja, nou, dat zeg jij. <laughs> <laughs> het was wel heel koud natuurlijk ook. Ja. Maar heb jij dat gevoel... Elk jaar dat er een toch nee. komt toch komt? Nee, dat is nu echt nee, specifiek absoluut. dit jaar. Ja, ik heb wel het voel dat dit jaar gaat gebeuren, ja. Maar dan zit die lange hete zomer van Nederland zit er natuurlijk niet in. Uh, ja, dat, dat wordt volgens mij ook weer <coughs> eenzelfde soort zomer als afgelopen jaar. Oké, okay, een beetje kwakkelend en twee weken lekker weer en daarna is het weer ineens winter. Ja, en de overgangen zijn ook heel abrupt. Het is ook gewoon, um, dat, dat wordt wel steeds sterker ook. Hele sterke overgangen, dus van... Van normaal weer naar ineens heel koud of ineens heel warm. Mm, Oké, okay. dus wat meer extremen komen erin. Precies. Ja, ja. Nou, we gaan het afwachten en uh, kijken of het wat gaat worden. Ja. Het komende jaar. En als we nu nou, uh, stel, stel ik vraag zo uh, van uh, welke mensen gaan overlijden. Kun je dan zo meteen een, zo ineens een antwoord geven? Of kost dat heel veel moeite en tijd om daar je in te verdiepen? Ja, best wel. Ja? ja. En is dat, is dat iets wat, wat je eigenlijk graag doet om, om dat te achterhalen? Want het is wel echt... Uh, een lastig gebied natuurlijk. Ja, dat, nou ik word daar zelf ook heel verdrietig van. Ja. Dus ik, ik, dat is iets wat ik liever... Het is onvermijdelijk, die mensen gaan overlijden. Maar ik heb het liever dat ik dat ook niet voel. Nee, precies. Je wil daar een beetje van afsluiten. Zodat je daar niet uh, mee hoeft te bemoeien eigenlijk. Ja, ja. klopt. Bijzondere gaven, dankjewel Barbara. Nou, heel graag gedaan. Ja, en, uh, en snel naar bed. Want anders verslaap jij je morgen weer. Dat ja, weet dat ik nu al. Dat goed. voel ik aankomen. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel Barbara. You, Doei. Dan. Hoi. Even te kijken, hoor. Frans? Ja? Kom zo meteen bij, hoor. Een momentje. Ja, dat is goed. Okay, okay. Even kijken, hoor. 1, twee, drie. Ik mis iemand. Die mis ik toch van die University-mensen. Christel! Christel? Ja? Waar ben jij? Goedemorgen. Ja, waar ben jij? Ik uh, ben in de auto onderweg. Ja, want uh, uh, hey, wij vragen dan, alle university-deelnemers uh, vragen we om langs te komen. En ik zit zo'n beetje te tellen en het zijn er ineens negen. En we hebben er tien in totaal. Klopt. Wat is er gebeurd? Ik heb mijn uh, iPhone-wekker gezet. <laughs> ja. En uh, deze is niet afgegaan. Nee, want er zat een bug in. Ik heb geen idee, is dat zo? Ja, nou, dat, we hebben het deze nacht over. Er, is dus, van, een, er ja. is dus een iPhone-bug uh, en uh, geen idee hoe dat komt, uh, weet ik niet, ik ben niet zo technisch. Maar uh, de wekker doet het niet, gisteren en vandaag. Oh. En gisteren ben je natuurlijk gewoon uh, na een lange kater gewoon wakker geworden. Ja, gisteren om... was er geen reden om je wekker te zetten, Nee, toch? sluimerend werd je vanzelf al wakker, maar vandaag wel natuurlijk. Uh, en, en wanneer werd je wakker? Uh, toen ik ineens blaffen hoorde uit mijn telefoon en ik echt geen idee blaffen? wat waar het vandaan kwam. Je hoorde het blaffen? Ja, mijn ringtoon is een uh, blaffende rond. Ah, oké. Okay. Nee, prima. Ja. En ik echt verbaasd om me heen keek van... Uh, wat is wat er een pak? Ja, hoe laat is het? <laughs> en wie was dat dan? Was dat een van ons? Ik denk het wel. Ah, oké. Okay. Jeetje zeg. Nou ja, jij hebt uh, de iPhone bug van 2011 aan de lijf ondervonden. Juist. Dus als de gaat deze kant op, denk ik, hè? Of blijf maar je thuis? Maar ik was de enige met een iPhone, blijkbaar, dus. Ja, ja, ja, ik denk het wel, ja. ja ik weet had die ja. gewoon zes wekkers gezet? Dat denk ik, ja, dat denk dat ik. Ja, die nemen de boel wel serieus, Christel. Nee, hey, dat is het. <laughs> nee, hoor. Hé, hey, we zien je straks, hè? Is goed, tot zo. Gaan we naar Frans. Frans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over, over of jij je wel eens hebt verslapen. Ja. Is dat jou wel eens overkomen? Ja, dat is zeker. het ja. is wel uh, even geleden, want ja. was in 1956 in mijn diensttijd. Uh -huh. En uh, ik ben nog heel goed, we waren op een oefening in uh, Duitsland. Uh -huh. Ik meen dat het Sennelager was. En ik was toen chauffeur in een jeep. Ja. En ik moest toen de luitenant moest naar een of andere bespreking, laat ik het zomaar. En uh, die zegt, nou, uh, dat kan nog wel even duren. Dus zoek naar een plekje en dan, uh, nou, dan uh, vind ik je wel weer zoiets dergelijks. Ja. Nou, ik, het was prachtig weer. Hupsakee, ik heb een mooi plekje gezocht. En meteen in slaap vervallen. Want ja, over militaire oefeningen is het vaak s nachts Dan is er een alarm. En ervan, dat zijn de oefeningen. Ja, je bent blij als ja. je even kan liggen. We'll je bent blij als je even, even, even ergens Precies. kan liggen. Ja, Precies. tuurlijk. Nou, dat was een mooi plekje, af en zo, zo midden in het terrein. In de jeep, even achterover en uh, nou slapen. Ja. Hebben ze me na uren gevonden, <laughs> bleek het dat ik midden in het schootsveld lag. Nee! Echt waar. Ontzettend. God, dat ben ik toen geschrokken. En, uh, <laughs> ja. en die luitenant uit, uiteraard natuurlijk ook. Ja. Later, uh, na de dienst, heb ik nog... Uh, ja, wel contact met hem gehad, schriftelijk. En de man is helaas overleden, maar dat was... Uh, het mag niets van de, van de mensen uit, uit het leger zeggen, maar dat was echt een, was een heer. Ja, want was hij niet... Want ik kan ook... Ik bedoel, strenge regels uh, heb je in het ja, leger. Hij, ja, maar dat heeft hij maar gewoon uh, geëxcuseerd. <laughs> ja, precies, want hij, hij was al lang blij dat je niet geraakt was uh, door precies, een of andere kogel. Ja, ja. In het schoot zelfs. Ja. Nou, vreselijk. je hebt over slapen gesproken. En, maar waren ze al wel aan het schieten? Ja, zeker. Oh, maar werd je daar ja. dan niet wakker van? Ja, ik heb een goede slaap. <laughs> Blijkbaar. Jou. Ik heb gewoon een goede slaap. Ja, je was wel ja, heel erg moe dan. word je natuurlijk toch wel wakker. Dat is, uh, ja. Ja. ja, op een gegeven moment. Maar ja, als je dus, uh, ja, als je dus slecht slaapt s nachts, ja, dan uh, kan ik s'nachts wel doorhalen. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja, goed, dat wilde ik even vertellen, maar midden in het schootsveld. Nou, man. dat uh, lijkt me een bijzondere plek om wakker te worden. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja. Heb je het al afgemaakt, uh, je, je, je, je, je diensttijd? Ja, zeker. Ja, was dat ja. de verplichte diensttijd of heb je ook nog langer uh, erbij de, de gezeten? Nee hoor, de ver... nou, ik moest er wel <laughs> iets langer, maar dat kwam meer door dat we dus wel eens ondeugend waren. Ja, precies. Ja. Je, je, dan, dan kreeg je straf en dan moest je nog weer een paar weken langer. Ja, dus. <laughs> maar dat viel zo mee hoor. Dat, uh... Ja, maar wat, wat voor dingen deed je dan dat, uh, dat je ondeugend was? Ja... Nou ja, ook een, misschien een keer van slapen of, of je geweer was niet helemaal schoon... of je kast was niet helemaal schoon, weet je wat? Van die kleine dingetjes, hè? Maar ja, daar gaat Allemaal het om in. Allemaal kleine dingetjes, dingetjes, maar ja, aan de andere kant heeft het wel een, goed, een goede uitwerking gehad. Want het is wel een... Uh, ja, toch een goede les voor je latere leven. Ja, ben je er blij mee, ja? dat je, je diensttijd hebt absoluut. gehad? Ja, ja zeker. zeker. Want, want ik heb het nooit gehad. Ik heb uh, alleen maar... Nee, als... nou ja, ja. kijk, je moet, je moet niet vergeten dat als ik dus die jonge lui nu die lopen zo'n beetje zo slenteren over straat, mm -hmm. niet in de pas, in, uh, dan, dan, dat is afgrijzelijk voor mij. Dat het heeft is niet meer met dienst te maken. Het is dan, oh, de de, de mensen, die, die jongens die nu in dienst zitten, dat is een heel andere, heel andere diensttijd eigenlijk dan je, wat jij hebt gehad. He, helemaal anders, ja. Ik ben nog in de tijd dat het verboden was om lid te worden van die... Uh, van die vereniging van, van soldaten. Hè? Oh ja? Ja, dan begonnen ze toen met foldertjes, zo in de, in de kazerne te sturen. De vakbond. Te, te neer te leggen, die vakbond, ja. Ja. Nou, moet je denken. Nee. nee. Dat was, die mocht je niet lezen. <laughs> en als je, een, als je een radiootje op de kamer... Of dan sliep je met 18 luid. Radiootje op de kamer wilde hebben, nou, dan moest het in drie fouten moest het aangevraagd worden. En dan moest je bij de kapitein komen. En dan, oh, maar, maar toen dacht je echt, ja, hey, jongens, doe eens even normaal met z'n allen. Nee, Ik bedoel, nee, nee, nee, nee, nee. Nee? Ja, toen al van, Dat nou, begrepen. dit is wel belangrijk. Nou, belangrijk niet. Je, je deed het gewoon. Ja. Er was niet zoveel veel tegenspraak. Natuurlijk waren er dingen die vervelend waren. Maar... Ja, je ging er niet zo tegenin. Het is heel vreemd. Dan kun je, kunnen de jongelui van, van nu zich niet meer voorstellen hoe je toen de tijd dat ervaarde. En, en, ja. Ja. Dus jij stelt voor Ik om de Ben Ik ben opgekomen in, in eind november 1955. Nou, het was koud, het was vreselijk koud. En dan, moest je, dan, dan kreeg je s morgens om zeven uur, dan was het donker. En koud, geweeroefeningen. oefeningen. Mm -hmm. Nou, dat waren dus, ik weet niet of die jongen luidt, nee, weet het niet. Ja. Garant, nou, dat waren hele zware geweerden. Ja. En als je die ja, met je koude handen plotseling liet vallen, nou, dan was het een, een brul van, ga er maar naast liggen. Die rapen nou, en dan gaar. lag je daar in die koude, die tochtige tussen die garages. Ja. Je wordt er wel en hard zegt, van, uh, argen, lijkt mij dat zo. Dat doe je toch niet? <laughs> nee. Dat deed je gewoon. Nee. Je deed het gewoon. Stel jij... Uh, stel de dienstplicht... Uh, de, de keuze is of wel of niet weer opnieuw invoeren. J jij pleit voor gewoon weer opnieuw invoeren. Opnieuw uh... invoeren, maar dan wel met, een, met de, ouderwetse, de ouderwetse regels. De discipline moet dat... weer even terugkomen. Precies, ja, ja. want anders heeft het geen zin. Nee. Duid het geen zin. Duidelijk Frans, uh, uh, zorg ervoor dat je, dat je niet meer in een schootveld terechtkomt. Nee, dat nee, zal wel niet zo snel meer gebeuren, vermoed ik nu. Nee, zeker niet. Nee, hoor, nee. <laughs> en, uh, en lekker uitslapen morgen. Dankjewel. Oké, okay, dag Frans. Succes met de uitzending. Hoi. Dag. We hebben het over verslapen. 0801121, Dus 0801121. of jij je wel eens hebt verslapen. Als je belt, dan krijg je Lieke aan de telefoon. Lieke, goedemorgen. Hallo. Hallo, hallo. Um, heb jij je wel eens verslapen? Ja. ja, Ja. ik verslaap me heel vaak. Ik is erom bekend dat ik uh, vaak te laat ben. Ja, oké. Okay, ik wil zo meteen je verhaal wel even horen. Dat ja, is goed. 0801121 krijg je Lieke aan de lijn. Uh, heb jij je wel eens verslapen? En hoe ging dat dan? Radio 1. Het totale volume ligt hey, hey. naar schatting rond de 3 terabyte. Hey. BNN. Luc Ikink. <much> de meest gedraaide plaats van 2010 wordt dan gezegd... Hazel, sister van Train. Johannes, Johannes. Ja, goedemorgen. Ben je wakker? Ik ben wakker. Heer. Nou, dat is nu unicum dan, hè? Ja, inderdaad. <laughs> nou, dat valt precies wel mee, hoor. Eigenlijk. Ja, ja we, we, hebben het over, uh, we hebben het over slapen. Of dat wel eens gebeurd is. Uh, heb jij dat wel eens gehad? Ja, ik had het wel, ja. Het ja. Uh, gaat de laatste tijd gaat het heel goed. En <laughs> ja. Wanneer ging het niet goed dan? Uh, dat is alweer een paar jaar geleden hoor. Ik denk dat het een jaren 5, vijf, zes geleden is. Ja. Toen werkte ik in een fabriek en daar werkte ik eigenlijk omdat ik al niet zo graag vroeg uit mijn bed wou. Had ik tegen mijn chef gezegd van, hé, hey, uh, kan ik niet alleen middagdiensten draaien? Ja, precies. Niet? Dus, Van 1 uur middags tot uh, half 12 avonds. Ja, dat is ook de reden dat ik bij, uh, bij BNN, to, bij BNN ook altijd in de middag werk. Ja, ik, begin ook nu, ik begin lekker in de middag om 2 uur, heerlijk. Ja, dat deed ik dus ook altijd. Ja. Maar, ja, Het kwam wel eens enkel voor dat er niet genoeg werk was. Dat wij dus gewoon dagdiensten moesten draaien. Ja, ja en dan moest ik om 7 uur op mijn werk zijn. En ja, op een gegeven moment uh, dat mislukte nog wel eens uh, vaak. Ja, en moest je dan, moest je dan was het dan een, een, een lange tocht naar je werk vanaf je huis? Nee, een kwartiertje fietsen. Oké, okay. dus op ja, zich je dan, hoef je als... half zeven wakker worden. Dat moet lukken. Ja, uiteindelijk wel. Maar als je elke dag al om uh, tien uur uit je bed komt... is half zeven natuurlijk verschrikkelijk terug, hè? <laughs> ja, heel erg goed. Nee, ja, nee ja. Ja, Ik ben echt... Ik, ben, ik, ben, ik hoor bij, jou, uh, bij jouw volk, hoor, wat dat betreft. Ja, en het, ik, uh, verschrikkelijk. Uh, en ik werk nu bij, uh, bij een bedrijf... daar zit ik in de vijf ploegen. Dus uh, ik hoef maar twee keer per tien dagen... Hoef ik, uh, om kom vijf uur uit mijn bed en voor de rest kan ik elke dag uitslapen. Ja, dus. oké, okay, maar vijf uur is toch wel, is, tenminste vind ik altijd, voelt anders. Want ik sta natuurlijk ook voor dit programma altijd rond een uurtje of half drie op. En dat voelt dan anders, omdat je het idee hebt dat je in de nacht opstaat... en dan is er nog net geen ochtend of zo. Dat... Nee, vijf uur vind ik wel maar Mijn je <lacht> ja. die werkt bij het distributiecentrum van een plaatselijke supermarkt hier... Ja. Die, moet, die moet om drie uur s'nachts beginnen. Ja. En dat, zijn toch, dat zijn geen tijden, zeg ik altijd tegen hem. Ja. Daar is... moet ik niet aan denken. Dat, nee. zou, dat zou bij mij niet goed komen. Ja, dus, maar, de, maar, <laughs> maar die staat waarschijnlijk om twee uur op of zo. Als hij om drie uur moet uh, beginnen. Ja, dan, ja, als hij erop gaat. Ja, hij precies. Gaat hij van tevoren niet eens op zijn bed. Nee, precies. Hij, gaat gewoon, uh, hij, hij slaapt daarna en dan uh, heeft hij gewoon zijn hele ritme omgedraaid. Ja, uh. ja inderdaad. Hé, hey, maar als jij zo vaak uh, versliep, hè, uh, vroeger. Is het, uh, ja, ja. En je werkt nu ergens anders. Heeft dat met elkaar te maken? Ja, ik, uh, op een gegeven moment zei mijn chef natuurlijk ook van uh, leuk en aardig, maar... Uh... Ik kan jou hier natuurlijk zo niet houden. Ja, verslaapt je elke keer. Wat moeten je collega's wel niet zeggen? Ja. Wat moeten die wel niet van denken? Van ja, ik laat jou gewoon elke keer verslapen. Dat kan ik ook niet maken tegenover je collega's. Dus ja, ik zou je toch moeten ontslaan als ja. het nog een keer gebeurt. En, en, en, en, en het gebeurde nog een keer? Dat gebeurde helaas toen nog een keer. Ja. En toen weet je, want dat is dan. Kijk, dat je je verslaapt, dat is een rot gevoel. En dan, uh, en dan uh, bel je, en dan fiets je snel, en dan kom je aan. En uh, excuses, excuses. Maar die laatste keer dat jij je versliep, dacht je toen, ja, dit was het? Dit, uh, dit uh, einde, ja, had, einde job? Ja, ik direct, had ik direct wel in de gaten toen hij om negen uur belde. <laughs> toen, toen wist ik wel genoeg. Ja. Toen werd ik wakker van zijn belletje. Oh nee. Oh jee. Oh shit. Dus, dus en jij met je slaperige stem, hallo? Nee, ik. Nee. Ik, ik ben er eerst uitgegaan. Ik heb eerst een bak koffie gezet. Ik ben eerst even fatsoenlijk wakker geworden. <laughs> toen heb ik hem maar even teruggebeld. Ja, en, uh, en zei hij toen meteen, uh, dit was het jongen, uh, de groet Johannes? Hij zei, uh, je moet uh, vandaag of morgen maar even langskomen. Ja. Yeah. Denk ik. Ja. Yeah. Ja, ik zei, dat denk ik ook. Ik zei, ik denk dat ik wel even wat moet ondertekenen, of niet? <laughs> ja, hij zei, het is toch eindelijk zover gekomen. Ja, ik zei, het is jammer. Ja, hij zei, het is heel jammer. Je bent wel een fijne vent om mee te werken en alles. Ja, ja, ja. Ja, dit kan gewoon niet. Ja, ja. Ik, uh, ik, uh, ik denk dat... Uh, ik, het is een godwonder dat ik uh, uh, om twee uur begin altijd... maar echt een ochtendprogramma of zo... Uh, dit is al één keer in de week, dat, dat lukt nog wel. Maar als ik dat ja. vaker zou hebben... ik denk dat ik in precies dezelfde situatie terecht zou komen als jij. Ja, ja. ja. We zijn avondmensen, Johannes. Gelukkig wel, gelukkig wel. <laughs> ja, precies. Er gebeuren ook veel mooiere dingen in de avond altijd. Ja, inderdaad. Hé, <laughs> hey, uh, en ik neem aan dat dit ook nog voor jou de avond is. Dus ga lekker naar bed zometeen. Ik, uh, ik lig er net in. Ah, oh, heel goed, heel goed. Nou, dus uh, wek... we gaan even lekker slapen. Precies, wek het je uit en dan zie je het wel morgen. Inderdaad. <laughs> Oké, okay. hey, dag Johannes. hey fijne avond. Jo, hetzelfde. Hoi. Jo, hoi. Stefan, goedemorgen. Ja. goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst uh, beste wensen. Ja, geluk in Tuk, zeker. En uh, ik hoorde er iets over slapen en wekkers zetten en wekkers uh, die pot gaan. Ja. is voor maar niet nodig. Nee? Nee. Wo ik heb geen zinwekker. Ik kan me de dag niet heugen dat ik voor het aan gezet heb. Maar je dat, dat is omdat je niet wakker hoeft te worden op een bepaald tijdstip? Ja, dat, dat wel. Maar een uh, interne klok uh, die maakt me wakker. Oh? En als het echt uh, heel uh, belangrijk is om de lucht te hebben zo, dan uh, haal ik hem nog door. Dus, oh ja, dan ga, dan ga je gewoon niet slapen. Ik kan gewoon niet slapen, maar dat is wel heel belangrijke dingen. Ja, precies. Maar, en dan stel je moet dan ergens om half negen zijn of om negen uur, en dan vertrouw jij gewoon op jouw, jouw interne klok dat je wel wakker wordt. Dan ben je nog zeven uur wakker. Nou ja, zeg. Dan hoef ik ergens niet om half negen te zijn. Ja. Dan ben ik ook niet helemaal zo op het dan Maar dan, en dan slaap je gewoon, dus je wekker is in je hoofd. Op een of andere manier uh, is dat zo. Ja. Dat is wel heel handig, zeg. Dat is, dat is prettig om te hebben. Ja, dat kan me voor. Maar vertrouw je er altijd op? Ik zet geen wekker, dus het is zo. Ja. Maar, ik ik hoef niet op vertrouwen, want het is geen kwestie van vertrouwen. Het is een kwestie van uh, weten. Het is voor jou een soort van ademhalen, lopen en wakker worden... op tijd dat je wakker moet worden? juist Wat praktisch, zegt Dat zou ik ook wel willen. Ja, En heb je nooit... Heb je, uh, hoe deed je dat vroeger dan? Toen heb je wel, nou, je je wel altijd een wekker. Oké. Ik heb een wakker, maar sinds ik daar op een cel heb, zet ik geen lekker meer. Dat is ah. al, al, al een kwestie van jaren. Oké, okay. en eh, kun je het eerste eh, nog herinneren de eerste keer dat dat, dat dat lukte, of is het gewoon gegroeid? Het is langs ons zo gegroeid. Op een gegeven moment zet je dingen meer en toch wakker. <laughs> Ja. Ik, ik draai dingen weg of kapot, dus uh, ik, ik heb geen zoveel kreemde dingen met de telefoon werken. Wij het niet eens, het is niet tussen mij een onnodig apparaat. Nou, wat handig, wat handig zeg. En er zit nooit een buk in dan. Dat is ook wel praktisch, dat het nooit misgaat. Ik heb, uh, ik heb die, die buk niet <laughs> Nee, precies. Hoe laat moet je morgen wakker worden? Of eigenlijk vandaag? Uh, om tien uur. Dus uh, dan moet ik uh, paraat staan. Oké, okay, tien uur. Dus dan, uh, nou, dan, uh, dan uh, maak je er een kort nachtje van. Ja, maar het zijn toch een beetje gekke dagen nu. Ja, dat is waar. Maar uh, ik ga zo direct wel slapen. Ja, ja, ja. Maar dan ben ik om dan half negen, negen uur uh, ben ik op. Hartstikke handig, Stefan. Ik wou dat ik dat had zo'n intern klokje. Super praktisch. Nou, aangeboren twaalf, maar geen slechte. Nee, zeker geen slechte. Zeker geen slechte. Stefan, dankjewel. En uh, okay. nou op tijd weer op morgen. Gaat het lukken? Oké, okay, Hoi. hoi. hoi. Uh, ja, zo Ja, zometeen nog even het verhaal van Lieke. Die krijg je aan de telefoon als jij uh, belt met 0800 1121 0800 1121. Of jij wel eens hebt verslapen. En Lieke, die, oh, die verslaapt zich zo vaak. Die kan zich zelfs om twee uur middags nog verslapen. Is ze er nog En dan bel je en dan is ze er nog En dan om zes uur bel je en dan, oh, Lieke, oh, sorry, ik heb me slapen. Kom morgen wel even. Doei. In je message say. I stayed up and read, but your words in my head got me mixed up, so I turned out the light. bij uh, vrouwen, uh, bellenlezers. maar ook bij mij, want ik vind dat heel leuk, Nora Jones. En dit is echt een van de leukste liedjes van het afgelopen jaar, Chasing Pirates heet het. Lieke, goedemorgen. Oh, oh, oh, oh, ik hoor je nog niet, hallo Lieke. Hallo. hallo, Hallo ik ben wakker. <laughs> ja, kan ik dacht bijna, je hebt je verslapen weer, het zal wel niet. Nee, nee, je valt wel mee, Je verslaapt je bijna niet zo, niet zo heel vaak, toch? Of wel? Ik heb het afgeleerd. Heel goed. Ja. Hoe kan dat, dat je het af hebt geleerd? Was het zo erg dat het moest? Ik werd ouder en uh, verantwoordelijker. <laughs> Een oud? Op, nee, je bent 23, 24? 25. 25, ja, Ik ja. ben oud geworden. Ja. Maar op wa, wa, wat voor momenten sliep jij je dan? Nou, uh, voor school. Okay. En voor, eigenlijk voor alles waar ik geen zin in had. Ja. Dan en, en, draaide en, ik me nog even om. Ja, maar deed je dat dan bewust of, uh, of halfbewust dat je wel op wilt staan... maar dat het gewoon niet lukt, fysiek? Nou... Dat zei ik natuurlijk, dat het niet lukte fysiek. Ja. Maar officieel uh, had ik gewoon geen zin om uit bed te komen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dan bleef je gewoon liggen en dan, uh, dan had je als excuus het verslapen. Ja. Ah, Oké, okay, oh, oh, slim. Maar nu heb je het afgeleerd. Ja, Waarom maar nu dan? doe ik ook alleen nog maar leuke dingen. Ja, precies. Dus je hebt het hele schoolgedoe dat heb je niet meer. Dus nu uh, nee. hoeft het allemaal niet meer. Nee, dat gefake. Ik deed het ook altijd wel, want dan had ik geen zin in tentamens of zo. Of, uh, of andere dingen. En dan dacht ik, ja, bekijk het maar. Ik blijf lekker in bed liggen. Heerlijk. Ja. bed kan zo lekker zijn. Hè. Och, man. Op zich. Goed, je zit in de, in de control room, zoals dat dan heet. Een beetje ja. rumoer op de achtergrond. Er komt dat er allemaal mensen om je heen staan. Het is heel druk. Ja, heel druk. Ja. Ja. We hebben nog tien mensen die gewoon hier rondlopen... en, en dit programma on, on the spot aan het maken zijn. Nu ook allemaal mensen aan het wakker bellen zijn. Nu is zo hartstikke leuk. Als, als jij belt bij 0801121, dan krijg je vanzelf Lieke aan de telefoon. Dus 0801121. Als je denkt van... nou, ik wil eigenlijk wel eens een keer wat, wat vertellen... Over, over mijn verslapen... Eh, verhalen. Dus ik heb hem wel eens een keertje goed verslapen. En ben daardoor ontslagen. Of ben daardoor... Eh, Hebben heb de bruiloft van mijn, van mijn broer gemist. Of misschien wel gewoon mijn eigen bruiloft. Dat kan natuurlijk ook. Dat zal wel heel tragisch zijn. Maar het kan natuurlijk allemaal. Heb jij hem al eens verslapen? 0800-1121. Eh, voor de mooie verslaapverhalen. Eens even kijken wie dit is, hoor. Hallo, lijn 5. Hallo. Je moet even goedemorgen zeggen als je hebt gebeld. Hallo. Ja, nou ah, nee, die houdt hem meteen mee op. Nou goed. Als jij wel verhalen kwijt wilt 0801121. Als jij wel eens verslapen hebt. Dit is een hele mooie plaat van Damien Rice. heet Cannonball. Cause it's not hard to fall And I don't want to scare her It's not hard to fall And I don't want to lose It's not hard to grow When you know that you just don't know Goedie hier bij 4-7. Uh, ja, maar het draaide net al Chasing Pirates. Dat is echt een, van, echt een van de leukste liedjes van 2010, geloof me nou maar. Echt waar. En ik ga zo meteen ook nog uh, de Plain White Tees draaien... met ook zo'n zeikliedje. Rhythm of Love vind ik ook een van de leukste liedjes van 2010. Maar wat zijn nou de muzikale beloftes van 2011? Nou ja, ook dit jaar gaan artiesten weer hun best doen... om een dikke hit te scoren. Uh, jij en ik weten daar eigenlijk stiekem vrij weinig van. Maar gelukkig zijn er mensen die dagelijks met muziek bezig zijn... die daar wel wat over kunnen zeggen. En we vroegen ze om speciaal voor 4-7... de artiest van 2011 te noemen. DJ Eswert El Melody van het 3FM-programma... De Sense of Dance is expert op het gebied van dance. En volgens hem moeten we de naam Joris Foren in de gaten houden. Joris Foren, een ongelooflijk goede DJ en producer uit Amsterdam. Uh, werd een paar jaar geleden nog gezien als uh, talent. Is op dit moment echt een gevestigde naam in de internationale techno scene. En ook 2011 wordt echt ongetwijfeld weer een uh, heel succesvol en dansbaar jaar voor uh, deze Nederlandse DJ. En Ashworth noemde ook de groep Baskerville. Nou ja, Baskerville is echt een uh, te gekke elektronische Nederlandse band. Uitermate geschikt voor grote festivals. Zo heb ik ze gezien op het Tiget uh, Festival in Boedapest. Het is te gek. <middels> Zij ik Baskervil? Ik bedoel natuurlijk Baskervil. Snap je wel, hè? De zanger van basketball, die ken je misschien ook nog wel als... de ex-zanger van The Sheer, dat bandje uit Haarlem. Dan, Rosemijn Rijmer. Zij bepaalt welke muziek het te horen is op 3FM... en weet dus precies welke nummers jij volgend jaar op de radio gaat horen. Ook hier op Radio 1. En volgens haar wordt dit een belangrijk jaar voor de band Elbow. Uh, Elbow is een alternative band die in 2011... ...met hun nieuwe album moet gaan bewijzen of ze wel of niet gaan doorbreken naar de grote jongens. Naar Snow Patrol, naar Coldplay. Het wordt een spannend jaar voor ze. Ze worden getipt voor zowel pinkpop als Lowlands. Dus ze gaan goed aan de bak in 2011. Alba is misschien een band die je uh, wel kent, maar Neon Trees, ook dat moet een bekende naam gaan worden, zegt Roos Marijn. Neon Trees was in Amerika in de afgelopen herfst ineens in de grote Charts te vinden, de belangrijkste hitlijst. En uh, ze hebben echt een grote hit gescoord en 2011 moet dan het jaar van Europa worden. Thijs van Liemt weet alles van nieuwe muzikale talenten. Hij is de baas van het 3FM-project Serious Talent. En dat is bedoeld om nieuwe Nederlandse bands meer te laten horen op 3FM. En volgens Thijs is zangeres Christel de nieuwe Nederlandse belofte. Nou, Christel is net vorig jaar met haar eerste single uitgekomen. Die heet Golden Days. Die is ook gelijk Serious Talent bij 3FM geworden. Uh, en uh, dat gaat heel erg goed. Uh, het, het album komt eraan en ik ben heel benieuwd. Volgens mij staat het uh, vol met uh, een hele goede plaat. En is het echt een belofte voor 2011. Oh, into the global. En ik één in de champagne, ik weet niet wat het is. Tot slot wel nog, Handsome Poets moet volgens Thijs een frisse nieuwe band worden. Nou, het gaat heel erg goed met de Handsome Poets. Um, ik, ik geloof dat ze dit uh, festivalseizoen ook al redelijk druk hadden, maar het kan alleen maar drukker worden in het volgende seizoen. Uh, ze staan sowieso ten eerste op uh, uh, Noorderslag, wat echt een beetje de graadmeter van Nieuw-Nederlands talent is. En uh, laatst is bekendgemaakt dat ze ook een aantal voorprogramma's van uh, de nieuwe clubtour van Bluff mogen gaan doen. En uh, dat is wel één van de grootste bands van Nederland, denk ik. In de gaten deze band. Handsome Poets vind ik zelf echt ontzettend tof. Ik dacht, nou ja, die drijven dan maar even helemaal. Ondertussen kun jij nog gewoon bellen 0800 1121. Nee, one two three, ja. 0800 1121. Heb jij je wel eens verslapen? Goede verslaapverhalen hoor ik graag op 0800 1121. Je kunt ook mailen 47. Apenstaatbnn.nl. De Handsome Powers. van de belofte van 2011 volgens uh, tijd van Liemt van 3FM Serious Talent Dance the Wars over van de Handsome Poets. Pom, pom, pom. Marjolein jou, geluk in Turk ook hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk oud en nieuw gehad. Heerlijk. Ja, nou, oef. echt waar? Ja, ik ben gewoon heel vroeg de bed. Gegaan. <laughs> Niet waar? Hoe laat is het? hoe vroeg is het? vroeg? Half negen. De, uh, uh, sorry, hoor uh, Marjolein ja. Het was een ja-wisseling, hè? Ja, weet ik. Maar dan lig ik gewoon lekker in mijn bed. Dan, en dan blijf je gewoon liggen? Ja, dan blijf ik, word ik wakker en hoor ik over geknal en gedoe. En ja. dat vind ik geweldig. En dan slaap sla je, draai je je nog een keertje om? Ja. <laughs> en dan denk je, bekijk het allemaal maar. Mijn ja, mijn ja begint lekker uitgerust. Precies. <laughs> nou ja, ja, gelijk heb je. Als je het lekker ja. vindt, moet je het vooral doen. Ja, toch? En zo gaat het al jaren. Ja, oh, ja dat doe je al heel lang. Ja, dat doe ik al heel lang, want anders verslaap ik me. Ja, nee, ja, precies, want daar hebben we het over inderdaad. Ja, daar uh, hebben we het over. Jij, jij verslaap je nogal vaak? Oh, ja, ik hoef nu niet meer te werken, dus... Uh, nee, ik verslaap me altijd, echt altijd. Hoe dat kan gaat gewoon niet. Ik, kan... ik, ik, uh, ik maak alleen maar smiddags afspraken. Maar waarom verslaap je dan altijd? Heb je gewoon een hele slechte wekker of, uh, of, of kan je gewoon niet opstaan? Nou... Eh... Uh... Nou, een paar jaar geleden is bij mij ADHD geconstateerd. En dan ja. heb, je, heb je stemmingswisselingen. Mm -hmm. En dan heb je en van die enorme adrenaline boosts. En die komen gewoon heel onverwachts. Ja. Maar dat wist ik vroeger natuurlijk niet. Toen die man, uh, toen die militair belde... Ja, Frans, ja. Frans. Ik, uh, ik had gesolliciteerd bij de spoorwegen. En ik uh, ben conducteur geworden. En ik sliep me dus echt altijd. En dan moet je dus om vijf uur s ochtends beginnen, hè. Ja, en één dienst, dan moet je om, om half vijf ochtends beginnen. Dan moet je dus om half vier je bed uit. <laughs> nou, dat is heel vaak misgegaan. Maar dat is ook wel eens goed gegaan. En dan uh, kwam ik nog net op tijd uh, op mijn werk. Ja. En dan moest we met, uh, met een oude diesel van uh, Utrecht naar Geldermansen. Leeg, ja. zo heette dat. Ja. En dan uh, in, uh, in Geldermansen ging die van Geldermansen naar Dordrecht. Ja. Stoptrein. Dat was dus de eerste stoptrein. Uh, van uh, Geldermalsen, de Dornrecht, ochtends. En ik was op tijd en uh, ik werd door iedereen juichend binnen gehaald Je bent er. <laughs> en uh, nou, wij naar de trein toe, machinist Nick, en ik. Uh, ik ben gewoon weer in de trein in slaap gevallen. Oh, dus je was wakker? Ja, ik was wakker. En ik ben, ik ben staand in slaap gevallen. Oh. Ik denk, dat ik, ik ga gewoon staan, want dan val ik niet in slaap. En uh, ik ben gewoon staand in slaap gevallen. En uh, toen zijn we dus gekeerd, hè, van Geldermals naar uh, richting Dordrecht. Yeah. En elk stationnetje, de eerste twee, zaten er nog geen mensen in. Yeah. Dan, en dan uh, vlak voordat hij uh, stil stond, dan ging hij zo even zo, uh, ja, zo heel, uh, net zoals je met een auto ook doet, zo een schok. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, dan nou was ik wakker. <laughs> <laughs> maar je bent gewoon elke keer bij je weer in slaap gevallen en... Uh... Ja, joh, dan werd ik weer een matje geroepen. Zet dan wekkers en doe dan knikkers in een, in een, in een metalen bord en... Knikkers in nou, een metalen bord? Ja, dan moest je in, in, in zo'n maaien bord. Dan leg je knikkers in en dan had je zo'n ouderwetse wekker, weet je wel, van die bellen bovenop. Ja. Ik werd dergelijk wakker van Oh ja, dat het dan extra gaat drinkelen nog even. En ik woonde in een studentenhuis. En ja. Ik was de enige die ochtends uh, op moest <laughs> staan. En iedereen sliep al, uh, al, altijd uit. Ja, of ging net naar bed. En dan, uh, nou jongen, dan werden ze, iedereen werd van mijn, mijn wekken wakker, weet ik niet. <laughs> Wat grappig zeg. Maar en, goed, en, toen kreeg ik in 82 uh, een dochter. Ja. En uh, nou ja, die kinderen die worden ochtends wakker. Dus sindsdien uh, gaat het gewoon goed. Ja, en, uh, precies. Nu, nu moet je wel eigenlijk. Ja. Ah, oké, okay, oké. Okay. En je bent geen conducteur meer? Nee, joh, nee. ik ben, ik ben uh, 55. Nou, ik, doe, uh, ik ben afgekeurd. Ik doe oh, niks meer. Nee, ja, goed. Ach, ja. kun je wel lekker bed blijven geluk. liggen. <laughs> maar ik, ik slaap dus nog steeds raar. Dus, ja, en nou, je ja, bent, nou, bent nu wakker. Dus wat dat betreft uh, heb je nog steeds een gek ritme waarschijnlijk. Ja heel gek, ja, heel gek. Ja, ik maak ook lastig afspraken met andere mensen. Ja. En soms zeggen ze ook van, je bent nooit thuis. Ik zeg, wel, joh, je moet gewoon flink over het raam kloppen. dan. Uh. <laughs> Nou, dan zit ik gewoon weer zit ik een boek te lezen. Dan ben ik gewoon weer vertrokken. Ja, nou ik ben blij dat je even tijd voor ons had en dat het allemaal gelukt is met, uh, met slapen. Dus uh, Fijne ochtend. oogjes dicht, snaveltjes toe en tot later weer. He? Nog wel, dag, dag, dag, Marjolein. Het is een wonder, dames en heren, maar Christel is in de studio. Doe het zelf even. Ja, burging, je burging. ja, je ja, had je verslapen. Je bent van de BNN University. Je hebt je verslapen door de iPhone, iphone bug. Yes. Wat is er, ja, want die deden dus niet. En toen werd je ineens wakker gebeld. Dat klopt. En hoe? Wat was jouw eerste gevoel? Dat je werd wakker, je zag het, je zag de tijd en toen? Paniek. Ja, paniek. Echt paniek. Van. Heerlijk is dat, hè? Even verslaan. En gelijk wakker ook. Ja? Echt, hè? Normaal nog een beetje. Maar nu is het echt... boem, vol adrenaline. De hele dag wakker. Ja. Nou, ik ben blij dat je er bent. Ga lekker zitten, neem een kop koffie, zodat je wel kunnen gebruiken. De rest van University is er ook trouwens, die hebben dit programma gemaakt. Zometeen hoor je heel veel reportages van Tai Zee bijvoorbeeld. Het was afgelopen keer in Ahoy. En Anouk die heeft haar ultieme glee ervaring gehad. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 5 uur.